Zelfs als, je, zelfs als je in Amsterdam woonde, jij komt hier. Hoeveel moeite, we hebben over de concentratie, ook in de, in de pauze. Hoeveel moeite, alleen om te komen, zelfs jezelf ertoe te brengen om hier te komen. Hoeveel opoveringskrachten heb je nodig, ja of niet? En laat staan dat nog nogal buiten Amsterdam hier vandaan komt. Met al die bussen en van alles, enorme veel overgaven. En als je hier zit, dan nergens aan denkt. Volledige, absolute concentratie. Want dan Brett, dat geeft je dan voor de hele week onzichtbare energie die en voor de week genoeg is en blijft altijd bij jou. Het dus gaat nooit weg, deze energie. Daarom laat je niet, je niet afleiden. Jezelf niet afleiden, anderen niet afleiden. Zelfs niet voor gezelligheid. Eigenlijk, vriendelijk zijn. Maar kan je iets zeggen tegen elkaar? Iedereen kan uitwisselen met elkaar. E-mailtjes. Of kan je kan even iets praten. Of nada, na de les even gaan naar buiten. Je kan alles spreken. Over alles wat je wil. Maar niet. Ja, maar niet tijdens de les. Eigenlijk. Dan zal het yeah, je goed gaan. We gaan verder. Dus we hebben net geleerd van die twee uh, pijpen in de je van Ziran de rechterpijp is voor hem. De rechterpijp is om zielen voor te brengen. En right. de linkerpijp is voor de solid, voor de afval. Ja? We hebben geleerd, ja? We hebben geleerd dat afval is ook nodig Afval. Afval. Waar spreken we over nu? Je de linker. linker uh, Pijp van je soort van zeer van het Wij zouden, ha, dat zouden voor ons, zouden een geweldig geweldige eten zijn. Van wat de afval, het afval nog is. Kun je je voorstellen, voor welke afval wij we spreken nu? Van welk niveau afval is? Dat wij kunnen niet eens dromen. De mens, niet wij, zeg ik. Wij kunnen wel niet alleen dromen, we willen graag dat ook daarbij zijn, en misschien en ook hogere ontvangen. Maar waar het of waar het sprake van is, van het afval, welke afval, van de van soort van zeer en pin Terwijl de, ja, de, meeste, uh, je kan je zien, de meeste, de meeste, de grootste profeten waren van God, die konden bereken, die konden bereken, bevatten, God van Zeer en God, van God konden zij hun profetie trekken, van God. Dus wij, waar we spraken van is, is dus helemaal, helemaal erg hoog. Wat, wat, hoog Let op wat je verder ons vertelt. Um, 23 in het midden, na de eerste komma. Dus hij heeft gezegd dat dit... Nee, laten we zeggen, beginnen met 22 na de punt. Bed, dus de tweede, de tweede uh, pijp. Leedigheid, 23% leeditsoniem voor het wegstoten van afval naar de buitenstanders. We hoe, ha en dat is de zegt Hij Anikra het. Oh, nu heb we het. Linkerpap van je van zod en dat we weten dat het is de is de hode. Van Zerenpien. En dat is Maalgoed. Insluiting van de Maalgoed in de Isood in in in van Zerenpien. En dat is, the, that is the letter het. de letter GED. Die overeenkomt qua alfabet met de letter GED. 24. Waiñanhu. En het gaat erom. Kihou. Mifginata kuf. Anichlelet. 25 bij Isood. Op het op wat ons vertelt. En het gaat erom dat dit uit het aspect van Kouf. we hebben geleerd dat de letter Kuf, dat van de letter Kouf komt dan legitieme portie van het geestelijke, herinner je nog? Het legitieme portie van het geestelijke, uh, van het heilige mag volgens de schepper komen naar die onreine krachten, ja of niet, van die Kuf. Herinner je nog dat de Kuf... Van het, onder, van het onderste pootje, onderste pootje van, het koef, van de koef, dat is bestemd voor, voor het voeden, voeden van de onreine krachten. Want die, die moeten ook nog gevoed worden. Niet te veel, maar een, een botje moet je aan hen geven, ja? dat is al genoeg voor hen, om het blijf, dat zij blijven voortbestaan, want want de eine, het ene tegenover de andere heeft de schepper geschapen. Ja of niet? Ook in die onreine krachten zitten daar ook vonken van het heilige. Die moeten nog omhoog gebracht worden in die 6000 jaar van de schepping. En daarvoor is dan uh, de letter Kouf uh, voor benoemd. De enige letter in het hele alfabet die zich kenmerkt door een lange poot. Dat. Onder de, ja, dat van haar, dat onder de regel uitkomt. Wij tellen natuurlijk niet die letters, die eindletters, want zijn die, die zijn speciale eindletters. we spreken van die 22 letters, reguliere 22 letters van het heilige, De heilige 22 letters, ja. Wat zegt u ons? Dat die letter G is, uh, komt... Is van het aspect van die koef. Kijk naar die letter G. Die letter uh, G. Die heeft wel wat daarvan. Maar kijk wat die ons vertelt verder. Hanje gelet bij je zood. Die letter koef. Die is ook dus in, als het ware inge, uh, ingesloten in je zood. En hij geeft ons tussen hakjes the bron waar we had geleerd over the letter kof Shemimena 26 JC hanne Heroda kiklekhit sonim dat darfan van die letter herinner je dan wat hij ons vertelt nu dat Shemimena dat van haar van die letter Kuf, 26 JC komt eruit ne Heroda kik en klekhie lekhit sonim naar de baytostanders ja want kuf is het begin van, als je kijkt, neemt die 22 letters van het alfabet. Dan heb je dat ze, uh, malgoed. Ja, malgoed heeft ook 22 letters. Of zerenpien hebben we gezegd. Ja, zerenpien heeft 22 letters. En onderaan hebben we dan vier letters van noekwa. En het eerste, de noekwa begint met de kuf. En van de kuf komt dan. Naar, naar Kuf, daar hebben we vier letters nog van het heilige. Kuf, Resh, Shin en Taf. En daaraan onderaan, bevinden zich, bevinden zich die, bevindt zich de Mador-Klipot, uh, het, het compartiment van de onreine krachten. Ja? En dat, die worden ook gevoed. <coughs> Welke compartiment is dat? itsera Siravasiya. Ten aanzien, van, ten aanzien van het absolute is het, is als het ware, onrein of, of buitenstanders. Daarom wordt het gezegd buitenstanders, zie je dat? Hij zegt soms onreine kracht, en soms zegt hij dan buitenstanders. Als hij zegt buitenstanders, hebben we nu een beetje iets onder nieuwe begrippen. Als hij spreekt over buitenstanders, betekent dat buitenstanders buiten dat absolute om. Yeah? Buiten dat absolute, onder dat absolute. Dan hebben we brijai, tera, vasiya. dat zijn buitenstanders. Ten aanzien van atseloot zijn dat buitenstanders. En daar hebben wij al onreine krachten. We zeggen niet onreine krachten, we zeggen wel klipot. Want onreine kracht klinkt wel zeer scherp. En dat kunnen we soms wel gebruiken, soms niet. Maar hier spreken we dan van klipot. Die beschermd... Oké. Okay. Schermit toch uh, ze... Dat daardoor, 27, konimachitso nimkoach ontvangen de verkrijgende buitenstanders de kracht. Ja, door het, door het, door het licht van het van klein lichtje van de letter Kuf. Die komt daar naar de Briaytse Dan ontvangen de buitenstanders, die ontvangen dan de kracht, leggen daar ook le cedek de dusha om, om te leiken, te gaan leiken ja, om te gaan leiken op de, cedek de dusha, op de, eh, eh, het rechtvaardige van, cedem, cedem cedem lid, lid, lid, lid, lid, lid, mod let aan hun zijkant, aan hun kanten uh, van de, van de, van in het Heilige. Dus die hebben ook parallellen. Ja, uh, alles overeenkomt met elkaar. Dus degene dingen die overeenkomen met elkaar, die hebben dan, gaan zij dan. Die buitenstanders gaan dan uh, lijken op de overeenkomende uh, aspecten in het Heilige. Dat is goed. Uh, 28. Bakof, Bakof, nee ja, dan, hij zegt in kof. Kof is is net als de letter kof. Zie dus je hoe het ook zo geschreven, maar wordt gezegd kof. En kof is aap. Aap, zie je dat? Hebben we hebben geleerd daarover. Herinner je dat? het kof is aap. dat is net als kap net als aap. Ten aanzien uh, voor de mens. Aap en mens lijken wel op elkaar, ja. Zo vergeleek hij dan die buitenstanders die nu ontvangen de kracht van het heilige, van de koef. Ja, van een klein beetje licht uit het heilige ontvangen zij. En daardoor gaan ze lijken op de mens. Ja, op de, wat is mens? Op, op, de, op het heilige. Zij lijken dan op het heilige, net of ze heilig zijn. Die onreine krachten, als het ware, ja, die net als, en vergelijk die dan net als kof, kof, kof en kof is hetzelfde, als aap met een mens. Kijk naar een aap, die ook net, net als een mens, ja of niet? En toch is het anders. Dat is wat hij zegt ons, dat Basod, uh, in het geheim, zelomadzea, sailokim in het geheim van, het ene, heeft, het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen, ja. Rene, onreine, ja, rechts, links, ja, dat soort, het ene, dus de, eh, het heilige en onreine. Punt 39, 29. Ki elu bet rood, nu let op wat je want deze twee pijpen van Jezode zijn kruviem zellen die zijn erg dicht bij elkaar. Die twee pijpen van Jezode zijn dicht bij elkaar. Ook bij de mens, precies hetzelfde. We dertig. We een bij hem hela uh, geklipaat, en tussen hen is alleen maar een klein, zeg ik dat, een klein Schilletje als knoflookschilletje. Ja? Zo'n dun. Schoen is, is schil, is knoflook. Dus hij zegt een klein, zeg je dat. Flinterdun. Huh? Flinterdunne, dun laagje tussen die twee. Dat hen scheidt. Rechterkant is, is van die je soort. Is heiligheid, is opbouwend, is zuiver, en het linker is afval, linker afval, en linker is get, de, le de letter get, en de rechter is tet. Iedereen ziet het? De rechter, in de rechterlijn, in de rechterpijp van je zoot is tet, komt het licht tet, ja, de licht tet licht van, van het verborgen licht, goede, alles, wat, wat, wat maakt het, het woord goed? Tof. Tof is goed. En de linkerlijn, en de linkerpijp is get. En ja, let. En dat is afval. En ja? dat is dan, gaat, gaat een deel, get, da, gaat dat, dat gaat, afval daarvan, als het ware, gaat naar de, naar de buitenstanders, naar de onderhene krachten. Let op hoe dat. Hoe dat geweldig is. Uh, opgebouwd is. En daarom twee laatste woorden van de regel 30. Yesh 31. Koch le cenora smoli. En daarom de linker. De linker. Pijp kracht heeft. Sheet gaber ale cenora imini Dat die kan. De, de, de, de rechter. Die, die kan de rechter. Pijp overwinnen. Een kleine, kleine. Zeg je dat? Een klein vlier. Een vlie? klein schilletje is tussen die twee, ja? Ja of niet? Net als een, als een meisje, dat zij nog niet uh, maagd is. Wat verschilt, wat scheelt. Scheel, wat wat uh, onderscheid haar? Ja? Het is. Zij is nog niet aangeraakt, als het ware. Zij is. Dat heet ze nog in zichzelf. haarzelf. Ja, zo'n schilletje ook hier, als het ware, tussen die twee. Tussen die uh, pijp van Yesod, van de rechterkant, daar waar de zaad komt, en het goede komt, en de linker van de linker komt afval naar die onreine krachten. Hij zegt, en omdat dit zo dun is, dan kan het zijn dat de linker overwint de rechter. Dus die get, die overwint de, taf, de sorry, de tet, de, ja, de letter get. God. Die overwint dan die tijd. En dat is die soort van Zerubin. Ja of niet? Beide zijn. Um, dus de, als het ware, de linker pijp overwint de rechter pijp. Um, 32. Als NASA het, en dan wordt het, let op, kijk hoe, hoe dat staat. En dan, en dan wordt het het. Dus Twee letters, GED en TET, geschreven. Dus wanneer de linker pijp overwint de rechter pijp, dan wordt van die combinatie wordt het GED. Ja? De overwinner komt op de eerste plaats te staan. Let op, op met het even tussendoor en verschijnsel hoe dat zit in deze taal ook. Alles wat op de eerste plaats komt, dan, ook dan is dominerend. Ja? Als je een woord ziet, Waar op de eerste plaats van drie letters, we zeggen drie letters of twee letters, en één letter komt op de eerste plaats, betekent dat die domineert in deze combinatie van die krachten. We spreken van krachten, niet woorden. Maar alleen woorden, in die woorden verbinden we precies die krachten. Dus in dit woord, het, is die letter het overwonnen, is, new, overwin, is over de overwinner, domineert boven de letter T, ja of niet, de letter T staat op de, op de achter, achter die letter ged. Duidelijk, en dat maakt de combinatie waarbij, met de, met de betekenis van, met de betekenis van uh, zonde. Dat brengt zonde. Wanneer de linker overwint over de rechter van die je stoot, dan wordt het zonde. We zes en 32 naar de punt. We zes zod, bij gematria tof, let op, en nu is het erg belangrijk, kijk naar die letters, 32, kijk eventjes in het plaatje, in het 32ste regel, naar die twee woorden die daar staan. En dat is het geheim, dat de, de gematria, dus de getalwaarde van het, van het woord voor zonde, Kijk nou, het en het, getalwaarde, is dezelfde als gematria tov, als gematria goed. Dus die beide hebben dezelfde gematria. Gematria betekent dat ze van dezelfde origine zijn. Alleen in de, in de eerste geval is de het overwint, die, die, die linker, linker pijp overwint en dan wordt het zonde. En in het tweede geval is de rechter, rechter, rechterpijp overwind van je soot. En dan wordt het tof. Tof. Goed. Wat heeft de schepper gezegd uh, bij het schepper van de wereld in alle elke dag? Tof. En de schepper kijkt naar het licht wat hij geschapen had. Ja? En zie hier, het is goed. En ja? dat is dat goed. Wat hier staat. En de gematria is 17. Daar 17. Kijk. het is 17. En hier is ook 17. Beide zijn 17. Ja? Dus die hebben hetzelfde niveau. Dezelfde niveau, origine. Maar de ene is helig. Die dus van de recht De rechterpijp. En de andere links is dan. Is dan onreine. Tijdelijk. Hoe gemakkelijk het is allemaal hoe naast elkaar ligt dan de zonde en het heilige. Ziet u hoe naast elkaar? Het is net als dat schilletje, klein schilletje, scheelt die twee, die twee. Het goede en het kwade. Hoe fijn alles is opgebouwd. Dat het niet grof is, dat we oe, hoe gemakkelijk het is om uh, af te dwalen. En zo is het de schepper heeft gemaakt, de wereld dat wij steeds kunnen moeten vragen. Steeds moeten letten op het licht. En steeds correctie maken. Licht, steeds correctie. Correctie. Ja, daarom, zie je wat? Jij voelde wel dat het get is. Dan moet je weer naar rechterkant direct. Niet wachten erg lang. Maar direct correctie maken dat het goed, was. goed wordt. Dat jij ontvangt dan van de tof. En niet van de get. De heino, dat wil zeggen, de, de volgende pagina, pagina, tijd, mem, sorry, mem, tijd, negen De eerste regel, de rechterkolom, de eerste regel van Asulam. As de heino, dat wil zeggen, zelum, ze, dat wil zeggen, het ene tegenover de andere. Ja, de wereld is zo geschapen, het is niet verkeerd. Dat Jezot Kijk, Wij spreken nu van Jezot van Ziran Pin, van het Silut. Het is absoluut heilig nog. Het is niet verkeerd daar. Het kan verkeerd uitpakken. Maar daar in het is niet verkeerd. Zie je dat? Het is Ziran Je Jezot van Ziran Pin. Zijn twee. Hij heeft twee kanalen. Het ene kanaal is voor het zaad. Rechterkanaal. Om zielen, de zielen te laten geboren worden. En de linkerkanaal is voor afval. Ja? En zo ook, we hebben we alles heeft het, zo op dezelfde manier is opgebouwd. Maar het is alles nog goed. Ja? Maar het is als het ware het ene tegenover het andere. Hieruit kan onreine ontstaan. Dat komt allemaal naar, uh, naar de. Naar de Briai Tsera En daar beginnen al klipot. Maar hier nog niet. Maar hier, maar dat is nog in de Pin, in de absolute, in Jesot is zijn al tekenen van die, de ene van het principe van het ene te, tegenover ander andere heeft de schepper geschapen. Duidelijk? Altijd moeten we ver, dat in de gaten houden, dat de mens loopt op twee voeten omdat dat, we zien het nog in, het, in de serantien. Je soort van serantien heeft ook twee. Zie je dat? Rechter en linker uh, uh, kanalen. Zo, ook, de mens heeft. Uh, de heino, oh, dat hebben we gezegd. Punt 1, de regel 1 na de punt. Pagina dus, mem, tijd. Kie wiehit gaber hayamin shigut ve itet az gematriat et gas gematriatov вот как на вот делают gaber Ayamin Fant fand wanneer de linker overwint dus de linker de linker sorry wanneer de rechter overwint de rechter pipe Shehu tet, die tet is. Ja? Als tof, dan wordt het gematria tof goed. Besodaka tof in het geheim van wat geschreven staat. Amrut sadik ki tof staat in Isaiah. In Isaiah staat dit. Zij zeggen, ja, zegt. Zeg dat tzaddik is goed. Daar natuurlijk. Zeg dat rechtvaardige. Zij zeiden dat rechtvaardige is, is goed. Nou, we, we, we hoeven niet precies uh, grammaticaal dat uit te vertalen. Maar dat tzaddik is goed. Rechtvaardige is goed. Waarom komt dat rechtvaardige wat daar staat als eigenschap? Tzaddik is. Je zot is goed. Denk ik. Dus de rechterkant van Jesod is goed. Red de rechterkant, de rechterpijp, de rechterkant van Jesod is goed. Punt drie, nadepunt. punt. im, has, we shalom, mit gaberat, zinor, vier, hasmoli. Maar, indien, indien God verhoede, zegt die, uh, de linkerpijp overwint. Shehu die letter het is, die overwint al hatet Boven, over, kan ik over? Overwint over? Overwint over de letter tijd. Als we gematria het, dan wordt het gematria. Get, dan wordt het, het de gematria zonde. Zie je dat? Zonde. Dus zonde, precies hetzelfde. Gematria zeventien. Daar is zeventien en daar is zeventien. Daarom wordt gezegd dat. Het ene tegenover de andere... Is, ...heeft de schepper geschapen. Waarom? Die hebben dezelfde kracht. Zie je dat? Tof en get. Let op hoe geweldig is. Het goede heeft dezelfde kracht... ...als het ware, als zonde. Zie dat? Dezelfde gematria. Dezelfde gematria. Zie je dat? Alleen, en daarom is het zo moeilijk... ...want het is, lijkt wel op elkaar. Die zijn even, even aantrekkelijk... Beide hebben dezelfde gematriaan. gematria is de kracht, intrinsieke kracht die in hen is. Ja? De, de kracht die niet weergegeven wordt door, goed of, door positief of negatief, maar de kracht zelf zit in dezelfde kracht. En daarom is het, beide zijn even aantrekkelijk. Het goede en goed en kwaad, en kwaad is precies even aantrekkelijk. Maar de mens, waarom is het zo gedaan, gemaakt? Waarom is het zo moeilijk, waarom heeft de schepper zo moeilijkheid al gemaakt voor ons? Want anders zouden we geen, geen mens zijn, anders zouden we geen, geen, geen uh, gezicht hebben, anders zouden we net als, als poppetjes zijn, robotjes. En omdat die absoluut dezelfde krachten zijn, zie je dat? Of zonde, of het goede, dezelfde kracht. Ja, we staan op dezelfde niveau, zeventien en zeventien dan is het aan de mens de keuze te, keuze te maken, vrije wil uitoefenen aan de mens gegeven is, van boven. We zien dat wel aan zeer en Dat niets is opgelegd aan de mens. Dat de mens moet zelf nu kiezen, ja, links of rechts. En beide zijn even aantrekkelijk denk niet dat, in, dat iemand de Kabbala leert of meer de jaren kab, kab, Kabbala leert dat die, die geen dat die had dat de die daardoor ontwenningsbeleid uh, gaat uh, in zijn lichaam ontwenningsbeleid gaat uitoefenen, uit oefenen niet. Precies dezelfde wensen zijn als als, to, to, to, als, als in, in, de, in de beste jaren van het kwaad doen. Ja, de beste, dezelfde krachten behouden je. Af, af, alle wensen zijn net zo scherp als in de beste jaren van, van, van je kunnen. En dat blijft een kabalist dragen, al zijn leven. Waarom? Zellum had zei, het ene tegenover de andere heeft de schepper geschapen. En daardoor behouden wij alle krachten in onszelf. Want alles is geschapen voor de, voor de mens, en links en rechts. Wij moeten, moeten de schepper, dus wij moeten het licht dienen, of dienen, wat dienen betekent? Dienen, overeenkomen eigenschappen, met de goede beginsel, met de goede neiging, en met de slechte neiging. We. Met beide moeten wij overeenkomen, niet alleen het goede, natuurlijk goede kiezen op de achtergrond van het kwaad. Goede kiezen en kwade meiden, wat betekent dat? Of, of verschrikkelijk verlangen te hebben naar het kwaad. En niet doen. Niet kapot maken, niet vluchten ergens en van jezelf een heilige maken en zieken weet ik wel Maar overwinnen dat. Overwinnen in de zin van dat jij wil, niet jij wil kwaad doen, absoluut niet, maar jij hebt alle geweldige uh, verlangens om, de, om, om wel in staat te zijn om al het kwaad te doen. Jij wil het graag van binnen, als het ware. En jij doet het niet. Ja? Dus jij legt niet zelf, niet zelf, niets op. En het wordt van boven, als het ware, stap voor stap ga je een bepaalde een goddelijke wilskracht gaat in jou ontstaan. Door, en dat geeft jou de kracht om te, te overwinnen. Ja, duidelijk, varkensvlees, ah, schitterend, geweldig, en nu voel ik niets daarvan, natuurlijk, maar ik weet hoe, hoe, hoe, hoe geweldig lekker dat kan zijn, ja, en dan eet ik niet, no. absoluut, niet dat ik niets mee opleg, kabbalist legt zichzelf niets op, want als ik mij iets opleg, betekent dat ik ga iets, een grens trekken tussen mij en het hogere, absoluut, geen grenzen moeten zijn van boven, Eigenlijk van mij beneden, zeg ik. Bepaalde grenzen ga ik wel tijdelijk grenzen leggen. Grens betekent van mij van, binnen, van, van beneden. Als de bodem bodem heb ik nodig, een grens. Een soort malgoed voelen. Die, die malgoed als je soort als het ware, van malgoed. Ja, niet malgoed zelf, maar je zot van de malgoed moet ik steeds voelen in elke, elke handeling van mij. Moet ik dan niet bodemloze. Uh, van mij onderaan, onder mij, moet ik niet een bodemloze uh, ruimte hebben, als het ware. Dan zit ik ergens in fantasie en niet met de schepper in contact. Wat ja? je wat allemaal. Maar je moet van mij onderaan, moet ik wel voelen, steeds je soort van de malgoed. Want mijn echte malgoed kan ik niet corrigeren. Uh, maar. Keuze is altijd aan ons, alleen de mens. Geen goden, geen God, niemand bepaalt de, de weg die de mens bewandelt. Er zijn natuurlijk, zijn natuurlijk sterren spelen absoluut een rol, natuurlijk spelen sterren een rol. Dus ik zeg nooit, dat het, men zegt nooit dat, dat astrologie onzin is. Natuurlijk, ook wordt, ook daarmee gesjoemeld natuurlijk. Uh, maar astrologie speelt natuurlijk rol qua krachten in de mens. Uh, met name uh, bijzondere uh, emotionele krachten en alles. Maar wie zich bezighoudt met het goddelijke, dus met wat wij leren. Wij gaan dan boven alle sterren, bo, boven de invloeden van alle sterren heen. Uiteindelijk, wij putten het Zilud. Terwijl de sterren, weet je waar die, waar die sterren vanuit, hun krachten zijn, hou op in het zesde uitspansel van de Asia. Nou, dat is waar, dat is waar zij vandaan putten. Al die sterren, samen met de melkweg, allemaal putten zij van het zesde uitspansel, weet je, zesde uitspansel van de, de wereld Asia. Nou, sommigen komen tot de derde, maar niet meer. Terwijl wij, wij putten vanuit het Jilu, dus veel hoger dan al die dingen. Dus de, de, de, voor iemand die kabala leert, je moet absoluut niet, niet zich aantrekken van de, van, de sterrenriem, van al die dingen. Waarom niet? Natuurlijk werkt het op jou. Jij bent ook van vlees van en bloed, als het ware. Van alles. Maar wij gaan, jij gaat erdoor, erdoorheen, door jouw studie. daarom voor ons gaat het niet op, als je stopt ermee, als je dan gewoon leeft, zonder gewoon als natuurmens, dan, wer, dan ben je onderworpen eraan. van iemand die op straat, een straatmaker, tot aan, de, tot aan Einstein, ben je dan onderworpen uh, aan, aan die krachten, en je kan niet ontkomen, die bepalen jouw lot. Ja? Tot aan Einstein, vanaf, vanaf hier, van elke mens. Heilig? En van alle dieren. Maar als je werkt aan jezelf, eigenlijk, en ben je gewoon een stratenmaker, maar je werkt aan jezelf, je leert Kabbalah, jij wilt jezelf verbinden met het hogere, jij verbindt jezelf met de Torah, ja, zo'n zoger en dat soort dingen, dan ben je ontheven, als het ontkoppeld, ont ja, jij ervaart die krachten van, de, van, het, van die sterrenriemen. natuurlijk voel je, wij de, hebben de, de, de leuwendel, het leuwendel van ons, het leuwendel van ons, is onderworpen natuurlijk aan, aan de zwarte kracht. Ja. Oké, okay, maar dan, we voelen dat wel, we verdragen dat wel, maar we gaan erdoorheen. doorheen. Ja. Dus de keuze is aan ons. Nog even, een klein stukje vijf. De regel vijf. We zijn er al. En dat is wat hij zei. De schepper zei. Bina. De schepper zien we hier. Hier in dit geval zien we als Bina. Is dat is. Ima. We hebben we Ima. We, we toe. En nog meer, zeg ik. Voeg die toe. Nog iets extra. De geet. Lekker Lekableg. Want de letter. Want uh, de letter. Geet is tegenover jou. Ja. is tegen lichter van jou. Van de letter T, zeg die, tegen de letter T, zegt die, dat de letter uh, het is tegenleger van jou. Klomar dat wil zeggen. Ki zes. Ki je koog le tzenora smuli. Want er is een kracht in de linker pipe. Chegoo het, die het is. De letter het. gaber zeggen, Allega. Alleen, om jou te overwinnen, zegt hij tegen die letter G. Daar is hij. De letter G heeft kracht om jou te overwinnen. Nu en dan. We azen, en daarom en dan, en dan is u de zoger. we had dit gebroenke gada haget, en wanneer jullie zich zullen verbinden als één, tot één, dan heb jij... Ged, dan wordt het ged zonde. Ged, dit wordt het zonde. Dus tijdelijk. Acht, de haino, dat wil zeggen, haklipot legotzi hashefa digdusha ale Wat betekent dat? Dat wil zeggen dat de klipot zullen in staat zijn om de overvloed van het heilige, van jullie de ruiter trekken, naar zich toe te trekken. Shemisham, je lechol, tien achatayim. Net zegt ons, dat daar vandaan, waar we nu over spreken, dat daar vandaan is, daar komt de macht, de heerschap, de, de kracht, de macht aan alle zonders. Kijk nou wat wij leren. Dat daaraan, waar, waar wij nu over spreken, ja, dus de, de, de verbinding tussen die get en tet, dus de linker en de rechter pijp, daaruit putten alle kracht, elke zonder, alle zonders in de wereld, putten daaruit, daaruit hun krachten. Natuurlijk niet, komen ze niet daar, maar daar is het, daar als het ware, is nog alles, alles is, nog, is, nog, is nog goed. Maar zitten wel die twee maar als het komt al in de wereld, in -e ja, en dan onreine gedachten, etcetera, dan wordt het aangetrokken door de zonders. Maar waar de zonde vandaan komt, dus daar, daar putten de zonde, daar, alle zonders putten hun kracht daaruit. Duidelijk? Door die, door die verbinding, door die combinatie, door het, door het uh, zuigen aan die get aan die letter G, die dan, uh, ja, die dan overwint de letter T. Het is eigenlijk de blauwdruk druk van, uh, om te zien waar de zonde is, en waar de, waar de, zegening, en waar het goede is. Dus wij moeten alleen toepassen, het is iets anders, alleen toepassen moeten we consequent Tien, na de tien, na de koma. We zijn ro, en dat is wat hij zegt. We al daar van Eilin en daarover, daarom, en daarvan. En over dat, zegt hij, It van Eilin, elf, lore shimin, en daarom, zegt hij, deze letters. Elf, lore shimin, Beschaft in Let op En daarom zegt hij, deze letters zijn niet ingeschreven in de heilige namen. Dus daar zijn twaalf, twaalf zonen van, van Jacob. En daar vind je alle letters, behalve deze twee. Deze twee letters vind je in geen naam van de zonen van Jacob. Want die zonen van Jacob zijn, als het ware, de dragers van de krachten die. De zielen, de zielen, ja. Die zijn de dragers van die alle krachten van het heilige, die moesten brengen hier op aarde. En daar is in geen letter, in hun namen vind je geen letter van het, het of het. Want die kunnen, die kunnen dan eh, die combinatie maken van waarbij het overwint de Ted en dan wordt het zonde. En dan kan de wereld niet, niet standen houden. Ja, dan, dan, dan. punt. Ja, daar Daaruit is Israël opgebouwd. Precies, het... daaruit de krachten, daaruit was ook allemaal, ook van die twaalf, ook daaruit precies, daaruit ook die opgebouwd waren, was dat de, de kracht van het, van het uh, geestelijke kracht van het volk Israël. Van die twaalf uh, zuivere stamen van de zonen van Jacob. Dus Abraham, Abraham heeft zichzelf gezuiverd, ja, en die gezuiverd had zichzelf de rechterlijn, die heeft Gesset van pin heeft die drager die geworden. Gezuiver zichzelf. Dan kwam Jitschak. Jitschak heeft zijn linkerlijn gezuiverd. Uh, uh, Gura. Dan Jakob. Jakob Tiferet. Ja? Heeft zich gezuiverd in zichzelf. Dan kwam uh, Moshe. Moshe Netzeg. Overwinner. Netzeg Heeft die netzeg overwonnen. Dan uh, uh, uh, uh, uh, Aaron. Aaron heeft God overwonnen. Ja? Dus drager was van die, zuiverde zichzelf. Die van de, dus. Dan uh, I, I, the, is uh, Joseph, die zijn jezoed had gezuiverd. En dan David, de laatste David, heeft hij dus de magoed ook gezuiverd. Alleen één keer heb je gezuiverd, de tweede keer moet je nog komen. Uh, aan het einde de van de rit, na 6000 jaar, om, om hele zuivering nog doortrekken, door, door, door etc. En het hele volk Israël, dat, dat moet zijn dan de, de ontvangers, de dragers, van al die krachten van die twaalf stammen, goddelijke stammen, daarom is het goddelijke, heet goddelijk volk. Waarom is dat? Alleen omdat het gezuiverd had, en de kracht van de, van de, van de Hawaii heeft die hier naartoe moest moest overbrengen. Niet dat ze zo goed waren. Ze hadden geen andere keuze. Het was keuze van boven. Dus ze moesten het allemaal dragen. eigenlijk. En het hele volk is ook dragers... van al die twaalf stenen. Daarom hebben we daarom ook, ook op, hun, op de borst... van de grote, grootpriester. Hoge priester, hoge priester waar, waar al hun namen uh, uh, gezet. Behalve die twee letters. En al die twaalf, twaalf stammen, die hadden allemaal... De, de diamanten ook waren hier uh, op, hun, op de borst van die diamanten. Ook de twaalf stenen, alles heeft die, zoals we in het begin van de les hebben gesproken. Ook de stenen zijn ook, zijn ook uitge... De zuivere stenen, de meest zuivere stenen, overeenkomen ook met de zuiverste namen van die, van die uh, twaalf zonen van Israël. Duidelijk, kijk nou naar de stenen al die robijn en al die, die de beste stenen. Wat is het verschil tussen één steen en de andere? De ene is zuiver, de andere is niet zuiver. De ene is bestendig, de andere is niet bestendig. Dat is en, da, en dat hele volk van Israël is niets anders... Is het doel van het volk is om al dat soort die krachten... van dat wat we nu leren, alles naar beneden brengen... en dan van de kant van het goede. Duidelijk. En daarom verspreiden zij, zij zijn echt... Net zoals bij het zaaien op een veld, wordt zij, zijsel, ja, zijsel wordt allemaal naar het aarde, ge ja, zo so, gegooid, ja, op, uh, uh, verspreid, gedeeltelijk verspreid, ja, uh, gelijk, gelijkmatig verspreid. Zo so is ook dit volk, net of de hele aarde is aarde, de hele, de hele aardbol, aardbol is als aarde. En dit volk is ook, als het ware, uitgezaaid over, over de hele wereld, om licht te brengen, van boven, niet van zichzelf, licht van boven naar beneden te brengen, en ook van alle volkeren ook wat zich reinigt, om die naar zich toe te trekken, niet naar zich toe, maar uh, via zichzelf naar, de, naar het licht zelf toe te trekken. Dat is alles wat het plan van de schepper is, en niets anders. En daardoor, al het goede wordt gezuiverd, en uiteindelijk, aan het einde van de wereld, van alle tijden, is de kracht van het licht, al dat majest, majesteit van het licht, zal zich dan hier op aarde manifesteren in alle in alle in alle Nog even afmaken, we hebben nog paar paar paar alinea's. Ki elf elf na de punt Ki zehata am 12 she ein besheimot shela shvatim het, tet, want dat is de reden zegt die twaalf, dat er geen, dat er in alle uh, dat er in alle stam, stammen uh, stamhoofden uh, uh, geen letters zijn van het, het en het vind je niet 13, om te leren dat zij zijn hoog van hun zielen, waar ze putten vandaan, dat zij zijn hoog Shamim en die zijn Nifrashim, Mifinat, Hachet, dat zij zijn hoog en die zijn afgescheiden van dit aspect, van deze, van deze letter, van dat, dit aspect van het, van het afval. 14. welke het is de wortel van alles wat tegenover is, dus tegenover het heilige, is dat de wortel van alle onreine is de lettergeet. Koach. Dus eigenlijk, hè? Koach. Koach. ja? Koach. Koach. Schores, koch. ja, koach, hallo maar, de, de wortel van de kracht van het tegenovergestelde, ja? Van het onreine. We zien nu waar het onreine echt stamt. Daar is nog niet, maar dat is de wortel. Ja, daar is nog allemaal nog goed. Maar de wortel, daaruit putten al het onreine. Ze zegt zo dat dat so geheim is, of essentie is, van dat het bed van Jacob is zuiver Het bed van Jacob is heel. Dat betekent, hij had geen druppel, hij uh, had nooit gewe, gezien in zijn leven politie. Hij had, had, Jacob corrigeerde de zonde van Adam. Weet like, Voor, dus Vanaf, vanaf Adam, vanaf de zonde van Adam, was geen mens, geen ziel, geen mens die die, die kon de zonde van Adam corrigeren. Niet helemaal natuurlijk, maar uh, wel, hij kon het corrigeren tot, tot de Tiferet. Hij kon het corrigeren, ja, tot Tiferet. Dus niet alles verrotten, de dus onder Tiferet waren er nog meer. Dus hij kon corrigeren dat hij had een zuiverheid in zichzelf, dat hij duidelijk wat zuiverheid hij... hij dat is wat zijn kracht is. Hij wat zijn omgang in zijn bed was zuiver. Denkt u dat hij geen, geen zaad heeft verspild? Of? Ook dat, precies. Ook dat niet, natuurlijk. Dat is wat wordt ook gezegd. Ook geen politie. Dus hij had wat zuiverheid. Zuiverheid van, zuiver van zijn geest. En van zijn alles. Van zijn, dat was zijn functie van die zuiverheid. Niets anders is in, in dit volk, wat dit volk als het ware. En, en we spreken natuurlijk alles over één mens, maar als we het over dit volk spreken, dat niets anders dan dit volk is uh, speciaals behalve die zuiverheid. En daarom blijven ze altijd apart volkje, nooit vermengd met alles. Natuurlijk altijd, oh, alles wordt vermengd een beetje, maar altijd blijft er iets over wat zuiverheid moet naleven. Waarom? Dat is de hele rol van dit volk, ten aanzien van het, de, de, de missie van dit volk, ten aanzien van de krachten die zij moeten overbrengen hier op aarde. Nog even de laatste zin. En er kwam van hem absoluut geen psolet, Geen afval, zegt hij van hem. Lachitsonim. Naar de onreine kracht. Naar de buitenstanders. Dus van zijn eigen get. Van zijn eigen linker, als het ware, linker jesod. Linker pijp van jesod. kwam niets naar de onreine. Kmo Kom op Abraham, bij Yitzchak. Het is niet zo, van hem kwam niets naar onreden naar, naar, onreine, naar uh, buitenstanders. En niet zoals bij Abraham, bij Abraham wel. Bij Abraham, die kwam wel, bij Abraham heeft uh, laten geboren worden wie? Yitzchak, Yitzchak ging zuiver, maar de andere, die was niet zuiver. En Jitschak en heeft ook twee zonen uh, laten geboren worden, uh, Jacob, en Jacob was de zuiver alleen, dus zie je dat hoe dat allemaal zit? Oh, ja. Van Jacob was het link rechter Jezout, nee. als het ware. Van rechter Jezout kwam, van de rechter Jezout kwam Jacob. En Esau kwam van de linker Jezout. Ja, van de linker pijp van Jacob. Het is niet zelom want de ene tegenover de andere is, de schepper heeft het geschapen, is niets verkeerd, eigenlijk. Maar Jacob moet wel die zuiverheid in de wereld Brengen, tot stand brengen uh, en alle zuiverheid ook de anderen mee laten zuiveren aan datgene wat dit volk had meegekregen en moet ook geven dat aan de hele wereld. Dat is wat we hebben.